Waar Nike in het verleden topsporters in het nauw bleef steunen... doen ze dat dus nu met Armstrong niet. En dat besluit komt een dag nadat het verhaal nog een keer naar voren kwam... dat Nike en het begin van deze eeuw, voormalig UCI-voorzitter Heijverbrugge, Verbrugge... een fix bedrag zou hebben betaald om een positieve dopingtest te verdoezelen. Lance Armstrong is door de antidopingautoriteit geschorst... en al zijn overwinningen sinds augustus 1998 zijn ongeldig verklaard.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 De voorstellen voor het hervormen van het belastingssysteem... zijn beter voor de woningmarkt dan eerdere plannen. Dat vindt de Vereniging Eigen Huis. De commissie van Dijkhuizen presenteerde vandaag een interim rapport met daarin voorstellen voor onder meer minder en lagere belastingtarieven, hogere btw, afschaffing van de overdrachtsbelasting en het beperken van de hypotheekrenteaftrek. De commissie stelt voor om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te bouwen voor zowel oude als nieuwe huiseigenaren. Volgens de vereniging Eigenhuis wordt door de langzame afbouw en de lagere belastingtarieven de koopkracht niet aangetast.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 In het Kralingse Bos in Rotterdam hebben kinderen van zeven een lichaam gevonden. Het gaat om een Rotterdamse vrouw van 45 die sinds eind vorige maand werd vermist. Ja, ongeveer om tien uur vanmorgen heeft een aantal schoolkinderen die waren in het bos met een uh, lerares een uh, lichaam gevonden van een vrouw. Ze waren natuurlijk erg geschokt en ze hebben meteen de politie gebeld. En ze zijn opgevangen op het politiebureau bij de Jeugd- en Zedenpolitie en uh, daar hebben ze ook slachtoffer op, uh, aangeboden gekregen. De kinderen waren in het bos om bladeren en takken te verzamelen.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 ANB-verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op woensdag er staat in totaal 50 kilometer file. De meeste vertraging heeft verkeer bij Amsterdam en bij Rotterdam. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat voor Afrit Haarlem-Zuid... 2 kilometer file. Het asfalt is daar glad geworden. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 West, richting Zaanstad... is een ernstig ongeluk gebeurd. Voor Westpoort staat 3 kilometer file. Er is daar maar één rijstrook open. Verkeer richting Zaanstad kan beter omrijden via de A10 Oost...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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons buitenlandpanel, maar het is eerst tijd voor wetenschap. Dames en heren, wij hechten eraan de gebeurtenissen van de afgelopen nacht met u te delen. Wat er is gebeurd, is een nachtmerrie voor iedere museumdirecteur. U hoorde Emilie Ansenk, ze is directeur van de kunsthal op haar persconferentie gisteren over die enorme kunstroof. Dan vraag je je af hoe heerlijk zou het voor haar zijn als ze deze verschrikkelijke herinnering zomaar in één klap zou kunnen wissen. Frederik Melman, onze wetenschapsredacteur, hartelijk welkom. Ja. Dat kan. Begrijpen wij het nieuws van vandaag? Klopt, ja. Het klinkt natuurlijk enorm als science fiction, maar uh, het kan. Uh, onderzoekers van de Universiteit van Cambridge... Roland Benoit heet hij en collega's... die hebben laten zien dat je zelf heel actief op twee manieren herinneringen kunt wissen. Uh, dat hebben ze gedaan door vrijwilligers uh, in een hersenscanner te schuiven... een aantal hersentestjes, geheugentestjes uh, te laten doen... En dat blijkt, er zijn twee strategieën. Je kunt ofwel die vervelende herinnering van die kunstroof bijvoorbeeld onderdrukken. Of wat je ook kunt doen, is aan iets anders denken. Ze zeggen ook wel eens: Denk aan iets leuks. Think happy thoughts. Nou, dat dat klinkt blijkt te makkelijk, Frederik. Ja, zo is het. Nou, hoe ja. onderdruk je het? Nou, heel letterlijk. Door er gewoon niet aan te denken en je focus op iets anders te leggen. In die testjes moesten mensen kregen ze twee woorden te zien en vervolgens dezelfde en weer een andere. Nou, En dan probeer je dus niet naar die ander te kijken... en het letterlijk te onderdrukken... en je fo te focussen op dat andere woord. En ze hebben dat uh, ja, verschillende combinaties uitgetest. Het mooie is dat ze ook... Uh, want dat nieuws heb je al vaker gehoord. Hè, van, uh, zou het mogelijk zijn? Maar ze hebben hier ook echt kunnen aantonen... welke hersengebiedjes erbij betrokken zijn. Misschien gaat het wat ver om, de, om, om die termen hier te noemen... maar in ieder geval in de prefrontale uh, cortex. Dat mm -hmm. is hier je kwapje voor je hoofd. Twee hele specifieke gebiedjes zijn daarbij betrokken. Uh, ja, en wat dus eentje doet, is je hippocampus, je geheugencentrum als het ware, onderdrukken. En de ander, het andere gebiedje, is net betrokken bij het om oprakelen van ja, andere gedachten of hmm. andere. Oké, okay, die zijn beide actief. Die zijn maar daarmee actief. is de gedachte niet weg. Het is niet gewist. Nee, nee. nee het is niet gewist. Maar uh, dat is dus het aardige, je onderdrukt het. Je moet het geheugen zien als een, een bos. En iedere keer als jij aan iets denkt of iets meemaakt... dan maak jij met je voeten een soort van wandelspoor. En dat is dan je geheugenspoor. Hoe vaker jij eraan denkt... hoe vaker je over dat pad door het bos wandelt... hoe duidelijker dat wandelpad wordt. Dat is, zo moet je geheugen eigenlijk zien. Maar wat er dus gebeurt als jij aan iets anders denkt... dan neem je een ander pad... En dan raakt dat oude paadje weer goed. Maar heel veel vraag. mensen die dit horen, die zullen hetzelfde denken als ik. Dat heb ik zo vaak geprobeerd, mij lukt dat niet. Die vervelende klote gedachte blijft terugkomen. Nou, ja, zoals ik al zei, er zijn twee verschillende tactieken. En uh, uh, dat is nog niet onderzocht. Maar de, uh, de onderzoekers zeggen van... Uh, waarschijnlijk is het een beter in het ander dan het ander. En het zal ook te maken hebben met de manier waarop je dat doet. Dus ja, als het dus niet lukt om... Kijk, het, het vervelende is natuurlijk dat, dat een van de symptomen... van bijvoorbeeld mensen die een uh, posttraumatisch stresssyndroom hebben... een van de symptomen is dat het hen niet lukt om aan iets anders te denken. Dan kan je wel zeggen, denk aan wat anders. Maar als je hersens dat niet kunnen... Nee, nee klopt. Dan nou, houdt het op. Nee, dan, nou ja, dat is, precies, dan houdt het nu op. Maar bekend is ook wel van mensen die zo'n stoornis hebben... dat er ook een genetische factor bij komt kijken. Dus die mm -hmm. mensen die hebben een beter geheugen. En Dat is heel, heel fijn, maar heel vervelend. Want ze raken dus die hele vervelende herinneringen ja. niet kwijt. Dus er zijn andere technieken. Maar nu ze weten welke hersengebiedjes erbij betrokken zijn... Is, er, is het dan mogelijk in de toekomst... om een te techniek te ontwikkelen... om die al of niet te prikkelen op een bepaalde manier... zodat je ze kunstmatig... Uh, verlost van die herinneringen. Nou, de gebiedjes prikkelen, denk ik niet, maar wel uh, mensen bepaalde uh, tools aanreiken of testjes. Uh, ja, niet wegbranden dat die gebiedjes. <laughs> en nee, je hebt ze ook nog nodig voor andere ja, dingen branden. natuurlijk. Drastisch. Maar ik denk wel dat het in kaart brengen van die processen maakt ook dat je manieren kunt vinden om uh, ja, mensen dus. Uh, van die herinnering af te helpen. Frederiek, dankjewel. Labyrint Radio is er zondagavond van 8 tot 9 op Radio 1. Waar gaan jullie het dan over hebben? Dan gaan we het hebben over de beruchte afvalpil Rimonaband. Die pil, pil die werkte. Dagman tot in 2008 bleek dat die pil heel vervelende bijwerkingen had. Mensen werden er depressief van, sommigen zelfs suicidaal. Maar uit onderzoek blijkt nu, uh, de Universiteit van Utrecht, dat ze die nare bijwerkingen hebben kunnen, uh, uit kunnen filteren. Dus die pil. Werkt nu zonder die bijwerkingen. Okay. Daar gaan we het over hebben. Zondagavond in Labyrinth Radio om acht uur. Dankjewel. Opgeschoonde pul. En Dankjewel dan nu buitenland. Met een nieuw lid. Tom Ijsbouts. Hij was mijn leraar op de School van Journalistiek. Uh, hij is nu hoogleraar Europees Recht. En niet op de School van Journalistiek, maar de Universiteit van Leiden. Uh, Leiden. Leiden. Uh, wat is je specialiteit in dat Europese recht? Of in het gebied? Recht, je, hebt, je hebt twee gebieden: grote gebieden. Dat dus inhoudelijk, materieel recht. En uh, institutioneel of constitutioneel recht. Mm. Dat gaat over instellingen en dat doe ik, dat laatste. Ja. En ook geschiedenis daarbij. Dat is dus eigenlijk een uh, leukere. Ja, de, leukere... de geschiedenis is leuker dan uh, het recht van de uh, Europese af... instituties. <coughs> nou, nee, ik bedoel, de instituten en de geschiedenis vallen, die, die uh, zie je samen. En de, het materiële recht, dat is dat uh, voor de bedrijven en de advocaten, ja. zullen we maar zeggen. Maar die geschiedenis is het leukste. Dus we, we kunnen verwachten een hele mooie biografie over Henri Spaak. Die is er al lang natuurlijk. Oh, die is, is nog niet, niet van mij. Maar een, een veel betere. Ja, De nee, ja, nee, nee, definitieve. Van nee, maar je krijgt een biografie van, van de Europese Unie natuurlijk. Dat ja. is veel leuker, want die geschiedenis is Want dat is ook een helemaal... mens, want heeft een prijs gewonnen als mens. Ja, ja heel goed. Precies, Unie. dat is dus een handelingseenheid. En nu ja. moeten we gaan begrijpen wat het is. Nou, okay. dat is een biografie. Historisch is heel goed, zeg ik. Ja. Daarnaast zit Chris Keijnen, programmamaker bij de VPRO... en zeer geverseerd in de Amerikaanse politiek... waar we mee gaan beginnen... Uh, we beginnen uiteraard heel uh, obligatief voor de hand liggend met het debat vannacht tussen Romney en Obama. Het zoveelste debat. De, maar het was een tweede. tweede. Het tweede? Wat uh, en, er, en er komt er nog een dan in Nederland hoor. Ja. Uh, en er komt er nog een maar ja, die week... gaat helemaal ja. over de buitenlandse politiek. Ja. Nu ging het over van alles en nog wat, maar met name binnenlands. Uh, er kwam van alles langs: uh, immigratie, energiepolitiek, uh, de beveiliging van de ambassade in Benghazi, Libië, uh, kwam ja. aan de orde. Uh, dat uh, uh, gaf nogal wat commotie. Zeker. Maar het bijzondere was: het was uh, wat ik al zei, een town hall meeting. En dat betekent dat het peilingsbureau Gallup heeft 82 uncommitted kiezers uitgekozen. Dat zijn zwevende kiezers. Dacht Tessel dat het betekende? Ja. Ja, Het zou ook kunnen betekenen dat ze zich niet tot een van beide partijen hebben bekend. Dat is mij niet helemaal duidelijk wat dat precies betekent. En die mochten vragen stellen, maar dat was natuurlijk zwaar gecensureerd van tevoren, of niet? Dat was gecensureerd in die zin dat Candy Crawley, die de leiding van het debat had, de journalisten van CNN, dat die de vragen geselecteerd had. Maar de campagnes hebben daar geen enkele invloed op gehad. Echt hoor? Nee, de campagnes hebben de vragen, de potentiële vragen... en, en de uiteindelijke selectie niet van tevoren gezien. Zelfs die uh, Committee on Presidential Debates... die deze debatten organiseert... wat een onafhankelijke soort NGO is... die die, mm -hmm. die debatten organiseert... Uh, hebben de vragen niet gezien. Dat is puur een journalistieke afweging van uh, CNN... in dit geval Candy Crawley geweest. Ja. Okay. Nou is de uh, algemene opinie, uh, zo uh, wordt ons duidelijk in de loop van de dag dat Obama, als we het moeten hebben over een winnaar, dit debat dan toch wel zou hebben gewonnen. Jij hebt het helemaal gezien, ja, Geen ja, maar Nou ja, ja, de algemene opinie uh, dit, dit, voor zover die er is. Uh, de meeste, uh, de het meeste wat ik gehoord heb in de loop van de dag en de nacht uh, is inderdaad dat Obama het iets beter heeft gedaan dan Romney. Wat je in ieder geval kan zeggen is dat Obama gewonnen heeft omdat hij niet verloren heeft. Mm -hmm. Want als hij weer verloren zou hebben, namelijk uh, zoals de vorige keer, toen echt iedereen ervan overtuigd was dat hij het slecht gedaan had. Die was cijfers waren iets van 60, 30 uh, officieel, maar echt iedereen vond dat hij het heel slecht gedaan had. Dan had hij echt een nog veel groter probleem gehad. Want ja. dat debat heeft, hè, die overwinning van Romney, heeft, uh, heeft Romney opeens een stuk presidentiëler gemaakt. Tot ja. nu toe waren er toch heel veel mensen die dachten die Romney is dat nou wel een potentiële president. En dat dat is echt vorige keer veranderd. En daardoor heeft zijn campagne een enorme lift gekregen. Je hebt ook vrij mm -hmm. veel effect in de peilingen gezien. Nou, als hij die, die, die trend van de, vandaag niet had gekeerd vannacht... dan had hij echt een groot probleem. Heel eventjes, heb jij het gezien, uh, Tom? Ik heb niet gezien, nee. het niet gezien, nee. Je ja. niet gezien? Nee. Okay. Uh, heb jij de, de eerste wel? De eerste heb ik een, een stuk van gezien, ja. ja. En kreeg je daar inderdaad de indruk... Dat, of was voor jou ook Romney ineens iemand... die we niet meer hier maar een beetje wegwoonden van wat kan, die nou nou, wat kan die man nou? Maar dacht je toen ook, nou, daar zit toch wel iets presidentieels aan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nee, kijk, um, ja, presidentieel. Ik denk dat een heleboel mensen kunnen president van Amerika worden... En, en hij zou het ook kunnen worden. Ik denk niet dat hij iemand is bij wie dat helemaal moet afschrijven... maar ik, ik denk dat Obama... Uh, zoveel beter is, uh, ook als president, en een zoveel groter fenomeen. Kijk, uh, Romney is gewoon een klassiek uh, figuur uh, uit de elite... Uh, en, en, ja, die niet veel meer te bieden heeft... dan dat wat een klassieke figuur uit de elite te bieden heeft. En, en, en Obama was natuurlijk een fenomenaal verschijnsel. Dat is een dubbelop, excuses... Nou, nee, het is eh, fenomenaal omdat hij een hele, een hele nieuwe soort van bevolkingsgroep binnenbracht. Ja, en, ja, vanuit het en niks kwam enzovoort. Ik denk, kwam, dat, enzovoort, dat, ik denk dat, dat, dat, dat dat, daar ben ik het allemaal mee eens. Maar voor de Amerikaanse kiezers, als je ziet hoe, uh, hoe close de race is... want het gaat echt om, om uh, tiende van procenten, procenten op het ogenblik... Uh, dan heeft Romney in ieder geval vorige keer ook binnen zijn eigen partij laten zien... ik, ik ben presidentiëler... dan jullie tot nu toe allemaal gedacht hebben... wat, je, wat ik persoonlijk... Ben ik ook meer, veel meer een Obama-fan en denk ik dat hij veel meer inhoud heeft dan Romney. Daar gaat het niet om. Maar voor Amerikaanse kiezers mm -hmm. is dat effect wel degelijk opgetreden, denk ik. Ja. Wat maakt nou dat hij gisteren op punten gewonnen heeft? Dat want... Obama op punten ja. gewonnen heeft? Ja, want, nou, want in de want... eerste plaats is dat hij niet verloren heeft. Maar ik vond hem ook. Kijk, wat hij. Wat hij Was het inhoudelijk sterk? Wat, wat hij volledig anders deed dan de vorige keer. De vorige keer zei Romney iedere keer als Obama zei van ja, maar meneer Romney vindt dit. Is Romney? Nee, dat vind ik helemaal niet. En dan kwam hij met een standpunt wat eigenlijk haak stond op alles wat hij in de campagne tot nu toe, en met name in, in uh, de voorverkiezingen... Mm -hmm. van binnen de Republikeinse Partij heeft gezegd. En dat liet Obama allemaal passeren toen. En nu heeft hij consequent gezegd van... ja, maar meneer Romney, u hebt maandenlang dit gezegd. Dus als u nu dat zegt, wie is dan de echte Romney? Ja. En dat, dat deed hij op zich al veel beter. En met name, je noemde het net al uh, waar het ging om, om die moord... op een aantal of consulaatsmedewerkers, waaronder de ambassadeur... in Libië, in Benghazi... Daar, heeft hij zich echt, daar werd hij zelfs op een gegeven moment even, even authentiek kwaad, zoals dat heet. Uh, maar toen Romney suggereerde dat er politieke spelletjes gespeeld waren... Ja. door de regering meteen na uh, dat incident, toen draaide hij zich echt naar hem toe. En toen zei hij, dat is een schandalige suggestie. Mm. Wij spelen geen politiek met mensenlevens van onze medewerkers ja. uh, mm. dat op was de ambassade. Een wat, ja. heeft hij, wat nog verder een, een punt was in het debat, dat ging om de oliewinning. Ja. En vooral ook om het, het, het, het olie uit de grond mogen halen. Ja. Want Romney nou, verweet Obama eigenlijk, jy, ja, jij Rommie houdt zei, je zei, tegen. olieboer tegen? Onder, onder jouw regering uh, is er meer, minder olie van federaal land, daar gaat het over, want andere dingen heeft de regering niks over te zeggen, maar van federaal land gehaald dan uh, onder uh, de regering Bush. Obama bestreed dat. Er werd gefactcheckd meteen na het debat bij CNN. Um, en het, het, uh, de opmerking van Romney dat er minder olie uh, werd opgehaald onder Obama van federaal land werd als true but misleading gezien. Want. Het is inderdaad zo. Nominaal is er minder olie uit, federaal, uit federale grond erboven gehaald. Maar dat komt vooral door uh, die uh, lekkage in de Mexicaanse golf... waardoor dat helemaal stil is gelegd. Terwijl als je dat er aftrekt... dan zijn er meer gebieden opengesteld door Obama dan onder Bush. Dus true but misleading, wat Romney zei true wat Obama zei. Dat was de, de, de, ja. de uitslag van een de beetje CDA. Een beetje modderige uitkomst. Nu is er maandag ja. een, een derde debat over buitenlandse politiek. Ja. Er wordt er door mensen zoals jij altijd gezegd, Chris, buitenlandse politiek, interesseert de Amerikaan geen bal. Want het gaat hem om de literprijs van benzine en om een huis. Tenzij het, het zijn geld kost, Ten, Ja, tenzij het ze geld gaat kosten. Mm. Maar als hij daar geen grote fouten maakt, het, het net zo aardig doet als uh, vannacht, dan is de gelopen race, dan is Obama de nieuwe president. Nou ja, ja, er is tot nu toe ook altijd gezegd... Uh, debatten hebben geen invloed op de, uh, de verkiezingsuitslag. En je, je hebt toch na dat laatste debat gezien dat dat wel degelijk zo ja. is. Want in, in de swing states, daar gaat het om. Hè. Het gaat uiteindelijk nog maar om vier staten. Florida, Virginia, North, North Carolina en, en Ohio. Romney zou Ohio, Florida en Virginia moeten winnen. Ja. Dat zegt iedereen en anders dan redt hij het niet. Ja. Uh, hij staat nu in Florida voor en in Virginia bijna gelijk... en in Ohio nog flink achter. Ja. Dus het gaat maar om een heel klein groepje kiezers. Er zei iemand vannacht, het gaat eigenlijk maar om 900.000 kiezers. Ja. En dan kan zo'n debat... Wat, wat, wat, waar die mensen waarschijnlijk toch wel naar gaan kijken... of het nou over het buitenland gaat of over iets anders... dat kan best invloed hebben. Over het algemeen ja. is het zo dat de economie de doorslag geeft... en dat het buitenland niet zo belangrijk is. Maar in deze situatie, met zo weinig kiezers waar het om gaat... met nog één debat te gaan... waarbij die, allebei die debatten heel veel aandacht hebben gekregen... zou dat best dus veel invloed ja. kunnen hebben. En dan heeft Romney, denk ik, een nadeel... want Obama is op buitenlandgebied beter. Ja. En uh, Romney heeft laatst een toespraak gehouden... Uh, en die probeerde Obama aan te vallen op zijn buitenlandse politiek. Vooral in het Midden-Oosten, en, ja. en iedereen die die toespraak analyseerde, zei van... ja, maar wat gaat Rom niet dan anders doen dan Obama? En ja. daar had hij eigenlijk, stond daar niks over in, omdat er niet zoveel mogelijkheden Tom, zijn. Tom Huisboud, zei zitten te knikken als het gaat over die buitenlandpolitiek? Nou, ik denk, ik denk dat uh, Obama sterk het voordeel is. Kijk, hij heeft uh, Bin Laden uh, uitgeschakeld. Zeker. Hij heeft een aantal... Uh, uh, hij heeft de, de uittocht uit Irak uh, georganiseerd. Hij, heeft, uh, hij is bezig met de uittocht uit, uit Afghanistan. Dus hij, hij heeft heel die ervaring. En ik zou niet zeggen... Hij kan wat ik, ik, zou, ik zou wat minder gemakkelijk zeggen... De Amerikanen uh, die kijken alleen maar naar de benzineprijs... en dat soort spullen. Vind ik ook een beetje cliché-matig? Dat vind ik een beetje cliché-achtig. Be ik, cliché ik vind het wel spannend. Kijk, iedere Elk land waarin de verkiezingsuitslag... Of, of, of de verkiezing zo spannend is als hier... Hmm. dat is natuurlijk alleen maar prachtig. Ja. Zelfs uh, in, in het geval als dit... waar, uh, hè, waar je toch ziet dat, dat de twee partijen heel dicht naar elkaar toe dringen. Dat is mooi... Dat nou, is goed. En, uh... Het is toch een beetje een Nederlandse competitie. Voetbalcompetitie is toch ook spannend. Dat is ook altijd, altijd leuk. <lacht> en dan nu Europa. Overmorgen is er weer een Europese top. En die gaat, gaat voornamelijk over de plannen van Van Rompuy. En dat is de leider van de Europese regeringsleiders. Uh, plannetjes om ja, Euro Europa te versterken, te verankeren. Uh, en daar heeft hij een aantal ideeën voor. Bijvoorbeeld het oprichten van een Europees ministerie van Financiën. Maar nog een paar dingen meer, Tom Ijsbouds. Noem ze even ja, hij wil een uh, in, in dat plan staat een bankenunie, een, uh, een fiscale unie. Maar het belangrijkste is, denk ik, en, en dan in de verte nog een, een politieke unie. Dus allemaal unies, maar dat is allemaal een, een stapsgewijze uh, gang naar een uh, meer, wat zullen we zeggen, intensief uh, geconstrueerd Europa. Het belangrijkste is uh, in, in de hele zaak, denk ik, dat hij uh, het kern-Europa van de euro, wat uh, nog scherper wil, uh, zich laten onderscheiden... Uh, Kijk in Europa de Euro, de landen die de Ja, euro de, eurozone, de Eurozone zullen we zeggen. De, dus de 17. 17 landen die daar nu lid van zijn, die wil die een, een eigen uh, belastingssysteem laten hebben en daar ook een, een minister voor. Uh, en daarvan kunnen. heeft uh, uh, Nederland gezegd. Nou, nou, nou, gaat dat niet wat snel, meteen al, terwijl het nog maar een ideetje is. Um, omdat ja, je dan toch aan ziet komen. Ik weet niet of dat de reden is waarom Nederland dat zegt dat die Unie, die nu net als Unie deze prachtige Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen... bezig is om zichzelf weer op te splitsen in allerlei kleine Unietjes binnen de Unie. Wat niet de bedoeling kan zijn. Nou, de, de, de gedachte om uh, een kern-Europa te hebben... Of, uh, die uh, dat zich dan natuurlijk vormt rond de euro... want dat is het meest krachtige middel... Uh, ligt uh, dat zijn niet een heleboel Unietjes, dat zijn er dan... Dat is, een kern en daarmee, en, daar, en dan een periferie van sommige landen die er niet in willen, en, andere, en de meeste landen die er wel in willen. Dat is dus niet een verbrokkeling, zou ik zeggen. Nou ja, hmm, daarmee wordt bedoeld, het unitjes, dat er landen zijn... die willen bijvoorbeeld uh, uh, die willen, uh, open grenzen. Maar Bulgarije bijvoorbeeld en andere landen doen daar weer niet aan mee. Uh, de een heeft wel de euro, de ander heeft niet de euro. Uh, de an, een, uh, uh, sommige landen hebben te, uh, afspraken over het tekort. Het financieringstekort, tekort, anderen weer niet. Ander, sommige landen, elf, die willen transactietaks voor banken invoeren. Dat ja. wordt bedoeld met unitjes en leidt tot, af tot uiteenvallen van de, van de Europese Unie? Nou, dit klinkt, dit klinkt uh, diverser dan het in feite is. Want het gaat om, om twee uh, operaties. De eurozone, die, rond, die zich afspeelt rond de euro. En de andere uh, de grote operatie is die uh, van uh, het personenverkeer, zullen we zeggen. Mm -hmm. En uh, dus, België wil graag natuurlijk uh, dat alle mensen naar hier toe komen. Maar uh, de kern, Nederland wil dat nog niet. Um, een aantal landen willen dat niet. Maar je kunt dan zeggen... Dat, dat zijn dan twee, maar dat zijn doorgaans wel dezelfde uh, landen... die rondom uh, Frankrijk en Duitsland zitten, mm. uh, die horen bij die kern. En, ja. uh, Engeland de, de, hoort daar niet bij. Nee, dat is natuurlijk de Dat angst. is een beetje een probleem misschien voor een uh, sterven enig Europa. In, in beide opzichten een probleem. En beide opzichten, dus zowel dat, dat personenverkeer... Als het, met, met alle veiligheids- en, en politieorganisatie enzovoort... als uh, de euro zijn ze juist een beetje aan het wegschuiven de hele tijd. Hmm. En um, ja, dus dat wordt... Kijk, als je dan die kern sterker maakt, wordt dat, lijkt dat te worden... Iets van een confrontatie-achtig ja. dus is Engelsen. dat ook? Uh, vroeg ik me af, is dat ook een beetje een, een, een onderdeel van de agenda eigenlijk van van Rompuy... en misschien ook van uh, Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën... die eigenlijk de laatste, de laatste paar weken door... door hè, die, die willen, een soort, soort minister van Financiën ja. van de Europese Unie... een speciale commissaris, die, die eigenlijk op de achtergrond... die plannen van van Rompuy niet helemaal, maar toch wel een beetje aan het steunen is. Is het ook bedoeld om Engeland onder druk te zetten... Ik denk het wel. Ik denk dat je één omstandigheid even moet nemen. die is wel erg belangrijk. En dat is dat iedereen langzaam begint te zien. Dat de eurocrisis over zijn hoogtepunt heen is. Althans. Dat de Hollande jezelf... heeft vanochtend in de mond ja. gezegd. Uh, hij is bijna voorbij. Ja. En dat, en dat is ja, niet ja, enige. Dat heeft ook hij ook gewoon de, ook, keihard gezegd. Ook de uh, Amerikaanse Hebben banken. Eerder gehoord? Uh, ja, <laughs> nee, nee. Maar dit, dit is, dit is, ik denk dat je nu echt kunt zeggen. Hmm. De, de aanval op Griekenland. De aanval van de markten is grotendeels afgeslagen. Hè? En, en uh, op, op, op dit uh, systeem. En uh, nu ben je dus in een hele nieuwe situatie aan het belanden... waarvan we nog niet weten hoe die is, maar waarvan je wel kunt zeggen... god, daar gaat, uh, daar gaat iets komen van een gevoel van opluchting. We mm -hmm. hebben dit Ofzelf, ja, We komen we sterker uit de crisis. En, en, da en, en dat gevoel, ik denk dat men op dit gevoel nu even wil gaan meeliften. Dus dan... waarom u denkt, nu of nooit? Nou, dat is wat sterk uitgedrukt... Ik, ik denk ook, waarom kom je nou weer met zulke grote voorstellen aan? En, en, maar uit Duitsland komen zelfs de voorstellen om een nieuw verdrag wij, in, in ja, te ja, echt. Ja. Duitsland, ja. Duitsland, Duitsland die wil een grote sprong maken, zoals ze dat noemen. Ja. Wat bedoelen ze daar nou precies? Nou, dat is net zoiets als uh, tien jaar geleden is geprobeerd met dat uh, constitutionele verdrag. Dat grondwetsverdrag. En dan zeggen ze, nu willen we, toen is het mislukt, toen is het gestrand op, uh, op de Franse en de Nederlandse bevolkingen. En uh, ja, je weet, het, het gaat niet helemaal hetzelfde worden, maar we gaan die aanloop weer eens uh, proberen en kijken wat eruit komt. En ook toen, was, toen is het begonnen met een Duitse zet. Uh, de, de Duitse minister Joska Fischer toen is begonnen met een verhaal... om te zeggen, we moeten dit helemaal opnieuw inrichten in, in, in 2000. Maar nog even, even terugkomen op wat Chris ook zei. Hè? Is het om de druk op Engeland? Want Het blijft toch zo. Stel dat, dat de, de kern-Europa hier sterker uitkomt. Echt sterker en sterker. Engeland drijft steeds meer weg en doet het ook bewust. Die gaan ja. misschien over twee, twee jaar zelfs wel een referendum houden... of over een jaar van, moeten we er niet helemaal mee, mee stoppen? Of een nog ja, niet echt over het, het lidmaatschap, he, nee, niet over het, het maar, maar over hun positie. Ja. Dat is voor ne Nederland, is hier een beetje, zit dan een beetje in een spagaat. Die wil natuurlijk heel graag dat kern Europa, wil, wil het horen, Maar heeft toch ook altijd de blik heel erg op Engeland gericht. En zou Engeland helemaal niet zo ver van zich af willen zijn? En ook Amerika. En dat is voor ons natuurlijk het leukste en spannendste onderdeel dat wij uh, in die spagaat helemaal uh, meekomen. De, de oh, dus dat vind jij le leuk? Een lekkere spagaat. voor <laughs> nou, Nederland. Dat is, dat is natuurlijk veel, dat is veel leuker uh, als je uh, um, zit te wachten op het moment dat. Uh, of, of, als je voelt dat je politici een beetje in de spanning zitten... en kijken hoe ze zich scherper moeten uitdrukken dan ze mm. tot nu toe doen. Het is toch allemaal pragmatisch gerommel... wat de Nederlandse politiek over Europa doorgaat. Nee, de wat dit kabinet doet is sowieso niet meer relevant. Want ze zijn straks weg, ze zijn demissionair. Ja. Ze mogen ook geen heftige meningen hebben voor of tegen. Uh, nee, dat denk ik ook niet nee. Rutte zit nog wel bij deze top en die, die ja. zal dus ook zich... Uh, zake, zake, zake. Maar goed, dit is, een top, dit is een top waar gesproken wordt over nog vage ideeën... en dan is er in december weer een top... waar misschien spijkers met koppen geslagen gaan worden, toch pas? Ja, en, en dan wordt het nog... Uh, dan, dan komt ook dat, uh, dat verdrag, dan, dan wordt er dus nog een sprong verder gemaakt... dan komt Merkel met haar, uh, haar plan uh, voor een verdrag. Dus uh, voor een nieuw verdrag weer. Ja. Ik dacht ooit dat het maar afgelopen moest zijn voor die verdragen. Voor mijn type mensen is dat natuurlijk geweldig dat er het is, nieuwe het is voor verdragen, institutionele vernieuwing enzovoorts. Dus ja. Ja. geniet op De van harte, <laughs> Tom Eismals, hoogleraar Europees Recht, Universiteit van Leiden. En Chris Keijden, programmaker bij de VPRO. En Amerika Watcher, en kenner en deskundige. Hartelijk bedankt. Dit was de Villa voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Dan zitten wij in Den Haag. Ondanks het recess. we houden dapper vol. En zo meteen na half vijf het Radio 1-journaal Tim Overdiek. Met nieuws in de spreekwoordelijke categorie... het muisje dat een staartje heeft gekregen. Noemt gerust de staart van een muis op anabole steroïden. Lance Armstrong. Nieuwe ontwikkelingen. Sponsor Nike trekt zijn handen van hem af. Armstrong zelf stapt op als bestuursvoorzitter van zijn stichting Livestrong. Uh, de verdere ontmaskering, de afrekening van een steeds dieper vallende wielerheld. Een van de nieuwsverhalen halen. We hebben er veel meer naar de hoofdpunten van het nieuws, Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-staatssecretaris en PvdA-kamerlid Nebahad Al-Bayrak gaat werken voor Shell. Ze wordt vicepresident van een van de divisies van het olieconcern. Al-Bayrak was staatssecretaris in het vierde kabinet Balkenende. En afgelopen voorjaar stelde ze zich kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de PvdA. Maar ze legde het af tegen Diederik Samsom. Een groot deel van de schapen die ruim twee weken geleden in de B2W in beslag werden genomen, is inderdaad gestolen. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De politie nam meer dan 350 schapen in beslag die in weiden liepen waar normaal geen schapen staan. Tegelijkertijd waren er berichten over schapendiefstallen. In Oslo zijn de delegaties aangekomen van de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC. Morgen geven ze het startschot voor de vredesonderhandelingen met een persconferentie. Het is nog onduidelijk of de Nederlandse Tanja Nijmeijer mee is als delegatielid van de FARC. En schoolkinderen van een jaar of zeven... hebben vanochtend in het Kralingse Bos het lichaam gevonden van een vrouw. Het is een Rotterdamse van 45 die al een paar weken werd vermist. De kinderen waren met hun lerares in het bos om bladeren en takken te verzamelen. En tot zover het nieuws van dit moment awb verkeersinformatie er staat ruim 70 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Diemen en Muiden staat 5 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Ookmar voor Afrit Haarnem-Zuid 5 kilometer. Daar is het asfalt glad, daardoor is de rechterrijstrook dicht. En bij Rotterdam is het druk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland... tussen Moordrecht en Rotterdam Centrum staat 9 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag, Lance Armstrong. Het wordt steeds stiller om hem heen. Hij is zijn sponsor kwijt en hij is geen baas meer van Liv Strong... zijn organisatie voor kankerbestrijding. We hebben daarnaast nieuws uit nogal wat belangwekkende rapporten vandaag... over de belastingtarieven hier in Nederland en tuberculose. De opmars is gestuit, maar er komen steeds meer onbehandelbare varianten. En rapporten uit het buitenland. Eentje over de overlevingskansen van Palestijnen. De Israëli's hebben calorieën geteld voor ze. En eentje over de toestand in Libië na de dood van Gaddafi. Kortom, zo'n beetje de stand van de wereld in dit Radio 1-journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Everybody wants to know what I'm on. What am I on? I'm on my bike. Busted my ass six hours a day. What are you on? Lance Armstrong hier uh... nog in een reclame voor Nike, een tijdje geleden. Nu is alles anders. Het bolwerk stort dus verder in elkaar. Sportverslaggever Steven Dalenbuit. Goedemiddag, Steven. Goedemiddag. Want vandaag besloot Nike dus het sponsorcontract met hem te verbreken. Nemen ze sterk afstand van hem? Um, ja, in feite nemen ze heel erg sterk afstand van hem. Wat trouwens wel opvallend is dat ze vorige week nog zeiden van we gaan door met hem. En nu, ja, dat is toch wel verrassend, gaan ze, uh, hebben ze het contract bij wijze van spreken door middag gescheurd. Uh, met een verklaring daarbij, ook een officiële verklaring... We Tegens ogenschijnlijk onoverkomelijk bewijs dat Lance Armstrong zich heeft beziggehouden met doping en Nike voor meer dan een decennium heeft misleid, hebben we tot onze teleurstelling het contract met hem moeten beëindigen. Ja, daar nemen ze gewoon volop afstand, ja. uh, daarmee nemen ze volop afstand van, wel, van Lance Armstrong. Wel intrigerend. Uh, uh, wat zei je nou? Ogenschijnlijk onoverkomelijk bewijs. Ja. Ja, daar heeft een jurist ja, ja, dat, waarschijnlijk dat, naar <laughs> gekeken in dit soort gevallen. Nike nou, sponsort natuurlijk ook Livestrong, die stichting van Armstrong. Maar ja. daar gaan ze voorlopig wel mee door. Ja, daar gaan ze mee door. Dat is die stichting die uh, Armstrong in het leven heeft geroepen. Strijd tegen kanker, uh, daar blijven ze wel aan schenken. Uh, maar rondom die stichting was vandaag ook nog weer nieuws. Uh, uh, dat kwam even later. Uh, Armstrong die zat natuurlijk, die was de voorzitter, de bestuursvoorzitter van die stichting. Uh, en die heeft aangekondigd Armstrong om, uh, om af te treden als de baas van... Uh, van van uh, uh, Livstrong. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat hij uh, wel in het bestuur blijft. 15 mensen zitten in het bestuur. Dus hij zegt nu met veel uh, poeha van uh, ik uh, treed terug. Uh, maar hij blijft wel gewoon in het bestuur zitten. Daar hoorde ook een verklaring bij. Armstrong uh, heeft natuurlijk nog niet in het openbaar gereageerd, maar ook daar een schriftelijke verklaring. Het was me een eer deze stichting de afgelopen vijf jaar voor te zitten. De missie heeft voor mij de hoogste prioriteit. Daarom heb ik vandaag besloten terug te treden om de stichting negatieve effecten van de controverse rond mij te besparen. Dat is uh, alles uh, wat we van hem hebben uh, gehoord. Daar zullen we het mee moeten doen. En als we even teruggaan naar Nike, bestaat er nu binnen de wielersport de vrees dat er meer sponsoren gaan afhaken? Want dit is natuurlijk een gigantische zaak. Het gaat niet alleen ja, over Armstrong. Ja, nou ja, dat, de vrees is daar, natuurlijk, um, is daar natuurlijk mensen, als je, als je het ze vraagt dan zullen ze dat niet meteen toegeven. Mensen die uh, in de wielerwereld zitten. Uh, maar die vrees, ik kan me niet voorstellen dat die er niet is. Alleen in dit geval is het natuurlijk het hele rapport, al die duizenden pagina's, die gaan over Armstrong. Dus in dit geval is het wel uh, heel erg op hem gericht. En is het, dat maakt het voor, Mike, voor Nike uh, makkelijker uh, om, om dit besluit te nemen. Uh, er zijn wel ook uh, vele andere ploegen die in het rapport genoemd zijn, maar die zijn of op één pagina genoemd, misschien zelfs één alinea, of helemaal niet. Dus ja, daar is nog veel minder van duidelijk wat er allemaal gebeurd is. Uh, maar dat de angst er is, uh, ja, dat, uh, die is er zeker. Stefan Dahlbacht van de Sport, dank je wel. Uh, Marcel Beerthuizen, goedemiddag. Goedemiddag. Marketingdeskundige, schrijver van de sportsponsor sportsponsorgids. Uh, we hebben natuurlijk even gebeld met Nike. Wilde wilden niet reageren in deze uitzending. Die houdt bij die verklaring. Waarin wordt gesproken over die onschijnlijk onoverkomelijke bewijs... Uh, wat bestaat ten aanzien van Lance Armstrong als marketingdeskundige. En u kijkt naar dit besluit. Nike kon niet anders? Nike kon niet anders, maar het is wel opvallend dat Nike dat doet. Want Nike staat erom bekend. Dat ze hun atleten vaak tot in de dood bijna blijven steunen. Eh, er zijn wel meer schandalen geweest in het, in het verleden. met Nike-atleten, zoals Tiger Woods. of Tonya Harding, de kunstrijdster. Ja, laten we en, even daar en langs Edgar gaan. Davids, Tiger, Tiger, ja. Tiger Woods, verwikkeld in een ja. privé-schandaal. Ja. Overspel, zijn een genoten hoop rumoer. Maar Nike bleef trouw aan Tiger Woods en andersom. Ja, en ze zijn hem blijven steunen. hebben gezegd: ja, dit is ook een privé-aangelegenheid. Dus, uh, maar ik weet zeker dat achter de schermen zij ook een beroep hebben gedaan... op Tiger Woods om zich weer normaal te gaan gedragen. Uh, wat je normaal uh, wilt noemen. Uh, maar hier is het bewijs zo uh, ja, onomstotelijk.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 Want als je kijkt naar de strategie die ze dan nu toepassen... we blijven geld geven aan uh, de, de kankerbestrijdingsorganisatie van Lems Armstrong... maar we rekenen eigenlijk keihard af met de atleten. De atleet zoals ik net in het, uh, het sportje hoorden, what am I on, waar zit ik op, He, wat voor spullen gebruik ik, Is het op mijn fiets. Want daarmee brengen zo'n man die nu van doping wordt beschuldigd... wel heel erg ook in direct contact met het bedrijf. Ja, dat klopt. En uh, op het moment dat dat gaat gebeuren...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 dat er dan misschien ook meespeelt... de beschuldiging tegen Nike zelf. Want de, de vrouw van Greg LeMond... Die heeft nog een tijdje met Armstrong ja. samengewerkt. Le Monde, de vrouw, die zegt dat Nike een half miljoen dollar... heeft betaald aan uh, oud-UCI-voorzitter Hein Verbrugge... Ja. om een positieve dopingtest van Armstrong te verhullen. Ik bedoel, Dan komt het ook echt heel dicht bij Nike zelf. Ja, veel te dichtbij. En, en Nike heeft vandaag in die verklaring gezegd... wij willen ons op geen enkele manier inlaten met atleten... die iets met doping te maken hebben. Omdat dat ja, tegen fair play ingaat. Dus stel dat dat waar is... Uh, ja, dan, dan heeft Nike echt een groot probleem. En dat is natuurlijk uh, ja, de angst voor iedere sponsor... of je nou Rabobank bent met de wielerploeg. Maar op het moment dat het zo dichtbij komt, ontstaat een enorm probleem. En op de nou Rabobank, hoe zou Rabobank moeten gaan reageren? Wat voor vergaderingen vinden daar nu plaats... met betrekking tot de beschuldigingen in het verleden die ook... Rabobank aangaan? In het ja, daar wordt natuurlijk naar gekeken. En ik weet dat zij elke dag monitoren wat het betekent voor hun merk. En kijk, uh, het is goed om te zeggen... een sponsor is natuurlijk... die maakt mede mogelijk. En die is niet ver verantwoordelijk voor het feit... dat een, uh, dat een atleet, een, een wielrenner, doping gebruikt. Op het moment dat duidelijk zou worden dat die uh, bank zegt... ja, jij moet nu doping gebruiken, want we willen dat je wint. Ja, dan ontstaat een groot probleem. Nou, Rabobank heeft dat zo goed georganiseerd... dat dat niet ver gaat. Als er bij Nike het geval blijft blijkt te zijn dat zij geld hebben gegeven. Ik kan me bijna niet voorstellen uh, om, om een schandaal uh, ja in de doelpunt. Waarom te kunt u zich dat niet voorstellen? Ja, ik denk niet... grote bedragen in deze sport. Ja, ik. Er zijn veel meer voorbeelden in het verleden dat doping natuurlijk een rol heeft gespeeld, ook bij bij Nike atleten, bij bij, bij uh, uh, Carl Lewis bijvoorbeeld uh, en ook bij Marion Jones en. Uh, Um, ja, ik, ik kan me dat niet voorstellen. Maar goed, dat is maar net met welke bril je naar deze materie wil kijken. De feiten van vandaag waren duidelijk. Nike breekt hard met Lance Armstrong. Marcel Beerthuizen, marketingdeskundige. Dank u wel. Graag. En later deze uitzending hebben wij nog contact met Livestrong Nederland. De Nederlandse afdeling dus van die organisatie van Armstrong... waar die nog wel in het 15 koppig bestuur zit. Dan gaan we naar Rotterdam, want de zeven gestolen schilderijen in de kunsthal... die zijn inmiddels vervangen door andere... Schilderijen die ook uit de Triton-collectie komen. Jeroen de Jager, jij bent vandaag in het museum. Dat is opengegaan, ondanks de diefstal. Zie je buiten of binnen ja. nou nog iets van die inbraak? Ja, buiten zie je vooral uh, maatregelen waarvan je denkt... als het kalf verdronken is, dan dempt men de put. Ze hebben zojuist twaalf uh, uh, platte ronde uh, bloembakken geplaatst voor die grote glazen wand en alsof ze bang zijn voor een ramkraak of zo vannacht die aangekondigd is. Ik weet het niet, er is vannacht ook bewaking geweest rond het gebouw, heb ik me laten vertellen. Er heeft een bewaker steeds rond dat gebouw gelopen. Allemaal maatregelen die dus achteraf zijn genomen. Binnen vandaag, wat je al zei, die zeven lege plekken, die zijn opgevuld door andere schilderijen uit die triton. Collectie, uh, Daar is verder niets van te zien. Men wilde niet zeggen welke zeven andere werken daarvoor in de plaats zijn komen te hangen. Uh, er is dus op de tentoonstelling zelf eigenlijk helemaal niets meer te zien van, uh, van die diefstal. En er zijn heel veel bezoekers vandaag. En een groot deel van die bezoekers is, is inderdaad afgekomen nu op de tentoonstelling. Omdat die gisteren in het nieuws kwam vanwege die roof. En uh, inmiddels zijn twintig rechercheurs uh, bezig met de zaak. Heb jij al gehoord of er vorderingen zijn? Ja. Nou, het enige wat we weten, gisteren is er die uh, uitzending geweest van de opsporing van zocht. Naar aanleiding daarvan zijn er 15 tips binnengekomen. Daar zitten bruikbare tips bij volgens de politie. Waar ze verder mee bezig zijn, is het uh, bekijken van al het beeldmateriaal dat met camera's in en rond het museum uh, is opgenomen. Uh, daar zullen ze nog wel even mee bezig zijn. En uh, we hebben zojuist te horen gekregen dat er rond vijven een persbericht komt van de politie. Dus als daar iets uitkomt, dan meld ik mij opnieuw na vijf uur. Hoe dan ook, het museum ging, zoals je zegt, vanochtend... gewoon om tien uur open en vlak daarvoor meldde zich de eerste bezoeker. Ik kom de catalogus halen, als hij er nog is, voor mijn dochter...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 Ja, want dat zou ik heel erg vinden. Straks gaan we kijken naar de manieren waarop je je keuzes voor je studie kunt bepalen. Wikken en wegen. Nou, de Erasmus Universiteit die begint met iets nieuws om die keuze makkelijker te maken. U krijgt verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zaten 90 kilometer file in. in totaal. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan bij Amsterdam en Rotterdam. Eén file valt op. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... staat voor Afrit Haarlem-Zuid 5 kilometer file. Het asfalt is daar te glad. Het wordt nu hersteld. En daardoor is de rechterrijstrook ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Willemijn Hoeberg zit er ook bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Willemijn, er is een tweestrijd gegaan. Dat heb ik gezien op de radarbeelden bij jou. Aan de ene kant een lage drukgebied. Ik zag dat ligt ergens boven Ierland. En aan de andere kant, ten oosten van Nederland, een drukgebied. En Nederland zit precies op de scheidslijn. En dat maakt jouw werk volgens mij niet eenvoudiger. Nee, maar wel heel erg leuk. En interessant en uitdagend. Dus uh, kom, wat, kom erop. Wat vertelt die twee-strijd jou? Um, nou, eigenlijk zitten we een beetje te wachten tot dat hoog blokkerend hoog gaat worden. En te zorgen dat die depressies, die dingen die bij ons die storing of die regen, die bewolking opleveren, wat meer weggehouden uh, van ons worden. Maar dat is dus op dit moment nog niet het geval. Nog steeds kunnen die depressies, die bewolking en die regen uh, bij ons in de buurt komen. En, maar omdat hoog, dat hoog zich langzamerhand wat aan het ontwikkelen is, is het net maar de vraag of die bewolking precies boven ons land eindigt. Of misschien net aan de westkant van ons. Ja, en dat maakt voor het weerbeeld natuurlijk... Heel veel uit, is het bewolkt en regenachtig of gaat de zon schijnen en blijft het droog? Ga ik je toch vragen, wat gaat er gebeuren de komende dagen, denk je dan? Uh, dat hoog, dat gaat langzamerhand wat meer een blokkerend hoog worden. En dat betekent dat het langzamerhand wat droger gaat worden. En tegelijkertijd ontstaat er ook een zuidelijke stroming en daar krijgen we vannacht al mee te maken. Afgelopen nacht waar, lagen de minima rond 7 graden, komende nacht rond een graad of 11. Dus ook s'nachts wordt het langzamerhand wat warmer. Maar ook overdag met morgen in het oosten temperaturen van zo'n 20 graden. Vrijdag Ongelooflijk, ook. ja voor ja. de tweede helft oktober. En in, in het weekend, uh, wordt het een lekker weekend? Ja, het is vanaf zondag in elk geval droog. Zaterdag is nog steeds een beetje die, die, die strijd uh, gaande... waarbij ik toch denk dat de meeste neerslag dan echt in het westen... en vooral boven zeeën valt. Het oosten heeft dan, maar, naar mijn idee, sowieso al een droge dag. En de temperatuur ligt zaterdag op 20 graden en zondag op 18 graden. Dus volgens mij wordt het een heerlijk weekend niet al te veel wind ook. Willemijn, hoeber.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 If you want to be a little bit nous figer c'est le début de nos rêves qui a à se confirmer c'est little con, c'est of peut-être bit a little bit of a little Voor de luisteraars in de auto langs de weg, Zas met le long de la route. De Israëlische overheid heeft zich gebogen over de hoeveelheid calorieën die Palestijnen in de Gazastrook dagelijks moeten hebben. Zo min mogelijk zou het idee zijn. Ze net niet uithongeren. De rechter heeft bepaald dat het rapport dat hierover is opgesteld openbaar moet worden. Zou al een paar jaar oud zijn. Monique van Hoogstraten, onze correspondent in Jeruzalem. Monique, dit roept natuurlijk gelijk veel vragen op. In de eerste plaats, waarom bemoeide Israël zich hiermee? Uh, omdat in, in 2007 kwam Hamas uh, in de macht, uh, aan de macht in Gaza. En uh, nou, meteen daarop heeft Israël toen een blokkade ingesteld. Dus alle grenzen gingen dicht. De meeste spullen, bouwmaterialen. Het kwam allemaal Gaza niet meer in. En een, een deel van de andere spullen, dat was een veel kleinere lijst. Zoals voedsel en medicijnen, die kwamen uh, Gaza nog maar mondjesmaat binnen. Nou, in die tijd, een jaar later was dat, in 2008 is dit uh, onderzoek gedaan in opdracht van de Israëlische regering... om eens te kijken uh, hoeveel heeft de Gaza nou precies nodig aan calorieën per dag... en hoeveel omgerekend in suiker en melk en vlees, et cetera. Als dat uh, omgerekend werd in, in vrachtladingen die dan Gaza binnengelaten zouden mogen worden... kwam dat uit op 131 vrachtwagens per dag. Nou, de, de regering zegt nu, nu dit rapport openbaar is geworden... Uh, ...onze bedoeling was alleen maar om te kijken of er genoeg Gaza binnenkwam... Hè, ...zodat de mensen het ondanks de blokkade uh, niet zouden verhongeren. Maar uh, hier is niemand de woorden vergeten... ...cynische woorden van een regeringsadviseur destijds... ...die toen al zei, het idee van de blokkade is de Palestijnen in Gaza op dieet te zetten... ...niet om ze te laten omkomen van honger... En daarbij gingen ze echt in op de, de hoeveelheid calorieën, kijkend ook naar wat voor voedsel en wat voor kruiden ja. en wat voor ander eten ja. wel en niet mocht, toe mocht. Ja, precies. Het werd, uh, aan de ene kant werd er een soort standaard uh, gezet, wat heeft een uh, Israëliër bijvoorbeeld nodig? Uh, dan werd er gekeken naar het eetpatroon van de gazane, dat uh, is op sommige punten, of zou op sommige punten anders zijn. Er werd ook nog eens gekeken naar wat Gazanen zelf kunnen produceren op hun, in hun groentetuintjes. En zo kwamen ze uiteindelijk op dat, uh, op dat aantal van 131 uh, vrachtwagens per dag uit. Allemaal vervat in een rapport waarvan de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha ruim drie jaar, heeft gedaan, uh, drie jaar juridische strijd heeft geleverd om dat onderzoek openbaar te krijgen. Waarom was er zo'n verzet door de Israëlische regering tegen openbaarmaking? Uh, de, de regering zegt, uh, het rapport is weliswaar opgesteld op ons verzoek, maar het is nooit uh, in de praktijk gebracht. Het was maar een voorlopig rapport, we hebben er niet eens over gesproken. Dus niemand hoeft te weten wat erin stond. Uh, het is nog wel aardig om te weten dat, uh, dat in dat rapport worden dus die 131 uh, vrachtwagens uh, worden genoemd. In de praktijk kwamen er in die periode veel minder vrachtwagens nog binnen dan dit minimum wat in dit rapport dan gesteld is. Volgens die uh, Palestijnse organisatie die dit openbaar heeft weten te krijgen... Uh, waren er in die tijd maar 67 vrachtwagens per dag. Dus dat is ver onder uh, het advies van deze commissie. En de rest kwam natuurlijk binnen via de tunnels met Egypte. Want hoe reageren ze in de Gaza-strook? Hoe reageert Hamas op het, op het rapport dat nu openbaar is? Ja, de woordvoerder van Hamas zegt, uh, Israël die wilde de wereld vooral laten zien dat uh, Gaza heus wel kan overleven, ook als de grenzen dicht zijn. Ze hebben hun tunnels, ze hebben hun eigen illegale handel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor Gaza. Dat is hè, wat, wat Hamas nu zegt over hoe Israël daartegen aankeekt. Kijk, euh, ze zeggen ook, euh, maar ja, Israël is wel verantwoordelijk euh, en ontloopt zijn verantwoordelijkheid. Want Israël is natuurlijk degene de, de, die de grenzen controleert, dat is nog steeds zo. Uh, sinds 2010 uh, komt er wel veel meer uh, Gaza binnen. Dus die blokkade is e erg versoepeld. Maar het is nog steeds Israël wat bepaalt wat er, uh, er ingaat en wat er uh, uitkomt. En uh, export is sowieso nog steeds, uh, ja bestaat, is vrijwel onmogelijk nog steeds. Want Monique van de Hoogstraat hoorde u vanuit Israël. En straks na vijf uur meer buitenlands nieuws. We gaan nog even terugkijken op dat presidentsdebat... dat afgelopen nacht heeft plaatsgevonden tussen Mitt Romney en Barack Obama. Wat zeggen de ochtendkranten, wat zeggen de middagtalkshows genoeg over na te praten? We hebben ook reacties op het rapport van de commissie van Dijkhuizen. Dat gaat over de hervorming van ons belastingstelsel. Een soort van vlaktax adviseren zij in nou, er wordt over gesproken door de informateurs VVD en PvdA. En Bram Moscovic was vandaag zelf aanwezig bij de Tuchtrechter. We gaan eens even horen hoe dat verliep. Tot zo! Today. En dan zwaart Robert Meeder terug. Ja, camera. Uh, rechts die daar. daar. Nee, ja. nee. Hai, hai. Vanavond om half negen op Radio 1. En dan vroegen ze van, is het nog leuk op je 70ste? Ja. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, of dat wel kon of ja, zo, dus, Ja, of dat wel kon. Nou, dat kan wel. Ja, dat, oh, dat kan dus, ja. Je weet ja. hoe het moet. <laughs> ja, seks hebben dus gezonde dood. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.